7 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De Amerikaanse politie zegt dat in Chicago... een aanslag met een autobom is voorkomen. Een man van 18 uit de staat Illinois... liep gisteravond in een val van de FBI. De politie was hem op het spoor gekomen... doordat hij op internet anti-Amerikaanse propaganda verspreidde. Undercover-agenten brachten hem in contact met een andere agent... die zei dat hij wel een autobom kon regelen. Gisteravond werd de nep opgeparkeerd geparkeerd in het centrum van Chicago... Toen de 18-jarige op de knop wilde drukken, werd hij opgepakt. Hij riskeert levenslang. In Arizona zijn naast een gecrashed vliegtuig... de lichamen van drie mensen gevonden. De Amerikaanse autoriteiten gaan ervan uit... dat het de twee Nederlanders en de Amerikaan zijn... van wie het lesvliegtuig sinds donderdag werd vermist. Het toestel is in onherbergzaam gebied tegen een rots gevlogen. Het vliegtuig, met onder meer een 19-jarige KLM-piloot in opleiding aan boord... steeg donderdag op van een luchthaven bij Phoenix... En sindsdien was er geen contact meer. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Bij het opstijgen was het weer goed. Ook is er geen noodsignaal uitgezonden. Behalve de leerlingpiloot zijn de doden een Nederlandse vlieginstructeur... en een Amerikaanse veiligheidsfunctionaris. Directeur Smulders van het Genootschap Onze Taal... betreurt het dat hij loslippig is geweest over de troonreden. In het radioprogramma Met het oog op morgen onderstreepte hij dat hij niet heeft gezegd dat de reden dit jaar somber van toon is. Dat woord is hem in de mond gelegd, zei hij. Tegen Omroep Brabant had hij wel gezegd dat in de troonrede geen nietzeggende clichés staan, terwijl mensen dat misschien verwachten omdat er nog geen nieuw kabinet is. Er staan dingen in die je uit de huidige politieke verhoudingen kunt destilleren, zei Smulders, die al 26 jaar een conceptversie van de troonrede beoordeelt op het taalgebruik. De RVD is niet blij met de loslippigheid... omdat de inhoud van de troonrede geheim moet blijven tot Prinsjesdag. Smulders zegt dat hij voortaan voorzichtiger zal zijn. Drie Noord-Ieren zijn overleden na een val in een gierput op hun boerderij. Onder de doden is het 22-jarige rugby-talent Nevin Spence, dat meldt de BBC. De twee andere doden zijn vermoedelijk de vader en een broer van Nevin. Ook zijn zus was in de gierput gevallen maar zij overleefde het ongeluk en is naar het ziekenhuis gebracht... omdat ze gevaarlijke gassen heeft ingeademd. Het ongeluk speelde zich af op de familieboerderij... in de plaats Hillsborough, ten zuiden van Belfast. Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. Nevin Spence speelde voor Ulster... in een van de drie grootste rugbycompetities in Europa. In het buitengebied van Valkenswaard is gisteren een straaljager neergestort. De twee inzittenden konden zich met hun schietstoel in veiligheid brengen. Een van hen raakte bij de landing met zijn parachute licht gewond. Het toestel van het Franse Breitling Jet Team had in Den Helder meegedaan aan een vliegshow. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Een rechter in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft een wet ongeldig verklaard die cao's voor ambtenaren verbiedt. De rechter verklaarde de wet nietig en zei dat hij in strijd is met de Amerikaanse grondwet. De ambtenarenbonden in Wisconsin zien de uitspraak als een overwinning. De wet was doorgedrukt door de conservatieve republikeinse gouverneur Scott Walker. Die heeft gezegd dat hij tegen de uitspraak in beroep gaat. Hij noemde de rechter een linkse activist. Walker vindt een verbod op CAO's noodzakelijk, omdat de staat en de lokale overheden moeten bezuinigen. Tegenstanders hebben in juni geprobeerd de gouverneur af te zetten, maar Walker wist zijn positie te behouden. Het is onduidelijk of de wet van kracht blijft totdat het hoger beroep is behandeld. In België heeft een circus-tijger drie mensen verwond. Dat gebeurde vlak voor een voorstelling in de Waalse plaats Vos Lavie. De circusmedewerkers hadden alvast een hek bij de kooi weggehaald, zodat het publiek dichter bij de tijgers kon komen. Een van de tijgers haalde uit toen een vrouw voor de kooi... een foto van haar dochter en kleinzoon wilde maken. Het jongetje werd gebeten, zijn moeder en oma raakten ook gewond... maar de verwondingen vallen mee. In de eredivisie heeft koploper FC Twente ook zijn vijfde wedstrijd gewonnen. In Tilburg won het met 6-2 van Willem II. Ajax versloeg in de Amsterdam Arena RKC Waalwijk met 2-0... en staat nu tweede op vier punten achterstand van Twente. Feyenoord won in de Kuip met 2-0 van Pek Zwolle... en VVV tegen NEC werd in Venlo 2-2. Heerenveen wist ook zijn vijfde wedstrijd onder Marco van Basten niet te winnen. Thuis tegen ADO Den Haag werd met 3-1 verloren. Het weer de komende uren neemt de bewolking toe. In het noordwesten kan wat motregen vallen, maar in de rest van het land is het droog. Middagtemperatuur ligt rond de 17 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten...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 En trouwens ook andere dieren die slachtoffer zijn van illegale handel. En bovendien heeft hij ambitieuze plannen om met de suikerpalm... het wereldenergievraagstuk op te lossen. En die plannen die lijken nog haalbaar ook. Goedemorgen, Willy Smits. Goedemorgen, Kief. Uh, voor de mensen die de natuur te harte gaat, uh, bent u een begrip. Maar stel dat er luisteraars zijn die u niet kennen... hoe zou u uzelf in één woord omschrijven? Um, een vechter voor gerechtigheid. Hè? Ja, ik wil dat het gewoon een eerlijkere wereld wordt... waarin uh, mijn kleinkinderen, straks ook nog die mooie natuur kunnen zien... en ook nog goed kunnen leven op deze planeet. Daar gaat het mij om. Een vechter voor gerechtigheid. Ja. Uh, en, en die natuur die staat dan dus ook voor gerechtigheid. Nou, wat de uh, orom oetangs aangedaan wordt... en ook die lokale Dayak-stammen op Kalimantan nu moeten ervaren... dat is gewoon uh, mensonterend, dieronterend. Uh, dit kan gewoon niet. Nee. Dus daar moet iemand voorop komen... En als je daar oplossingen voor wilt zoeken... is het niet voldoende om met een vingertje te wijzen van... hé, hey, dit mag niet. Ik heb heel lang geprobeerd om het gewoon op ethische gronden... bij mensen over te brengen. Dat is gewoon niet gelukt. En dus ik heb niet zoveel tijd meer in dit leven. Dus denk ik, nou ja, dan zullen we op een of andere manier... wat moeten vinden waardoor het geld, het grote geld... op een ethische manier die dingen doet... waardoor die duurzaamheid wel bereikt kan worden. Ik ga straks uitgebreid horen over hoe u dat doet... Um... Maar nu, nu nog even heel snel. U woont in Indonesië? Ja, ik ben uh, 33. 33 in, ja, ik ben in Indonesië. Van, uh, van, natura, uh, van, natu, uh, van nationaliteit. Ja. Indonesië. Hoe bent u daar terechtgekomen? Um, 33 jaar geleden um, ben ik daar uh, op praktijktijd uh, geweest in Indonesië. Tijdens uw studie? Ja, toen heb ik wat uh, zaden mee teruggenomen. En uh, met. Een beetje geluk en toeval in de kast ben ik erachter gekomen... dat die plantjes een bepaalde schimmel nodig hadden... om goed te kunnen groeien. En toen werkte ik bij Bosteelt in Wageningen... wat toen nog de landbouwhogeschool heette. En toen kwam er een professor Soekieman op bezoek. En die zei, wat, wat? Jij kunt die boompjes laten groeien? Dat was nooit iemand gelukt. En uh, hij ging weg. En een week daarna kwam een meneer Sonario uit Indonesië. En die maakte me twee dagen lang helemaal gek met al zijn vragen. En ik had geen flauw idee wat hij nou eigenlijk wilde. En uh, een week daarna kreeg ik een brief... van de minister van Bosbouw uit Indonesië. Meneer Smit, wilt u alstublieft naar Indonesië komen... en in praktijk brengen wat u uh, daar ontdekt hebt in de kas? En, en na twee weken daarna geëmigreerd en nooit meer teruggekomen. <laughs> zo snel kan het gaan. Zo snel kan het gaan. Toen gaf professor Olderman mij de toestemming van... ja, doe dat maar, ga maar. Dat is een voor een jaar, jaar verlengen, Tropenbos. Eh, waarom ga je niet voor ons werken? En, en toen is het zo, zo is gekomen. Zo is het gekomen.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 What? Van Gary Nock. Um, u luistert naar Dit is de Zondag. Mijn gast van vanmorgen is Willy Smits. Die opkomt voor de orang oetang en andere bedreigde dieren. Die bezig is onze planeet te redden. En een simpele oplossing voor het energievraagstuk in petto heeft. Daar gaan we het straks over hebben. Ik wil beginnen bij de orang oetang mm -hmm. uh, U hebt wel eens verteld dat u een wat, een, een, een wat autistisch kind was. En door dieren uit uw schulp gehaald werd. Ja, toen ik uh, anderhalf jaar oud was, uh, liep ik al weg van huis. En hebben ze maar acht uur lang gezocht. Totdat ze uh, bemerkte dat ik in het hok van een hele gemene waakhond bij de buren lag. En die mij ook niet los wilde laten. Net zoals ik zijn Nek, niet wilde loslaten. En uh, de kalven op de boerderij waar mijn vader uh, werkte, die kan ik nog allemaal voor me zien. En uh, Mijn zoon is ook zo. Die heeft dus ook een geheugen wat niet is gebaseerd op beschrijvingen, op woorden, maar op een gevoel, een gestaltwaarneming. Uh, waarneming. Mm -hmm. Dus dat je voelt, wat was die temperatuur toen? Uh, welke geluiden waren er toen? Welke geuren? Dus het is een soort beeldengeheugen van die tijd. En ik heb het gevoel dat dieren ook uh, veel op die manier werken. Dus als ik met ormoetangs communiceer, dan is er geen taal meer. Dan maak ik rare geluiden, doe ik rare dingen met mijn lichaam die gewoon vanzelf komen, heel natuurlijk komen. Maar dan ben je wel echt binnen een minuut vriend met vrijwel iedere orang en, en was het liefde op het eerste gezicht met de orang um, Het was een shock. Toen, uh, toen, ik dat de eerste keer, toen ik de eerste keer op de markt daar in ik papa... En een, een levende orang-utang zag, nou, net nog levend, Oetje. Met die... Oetje heeft u hem genoemd? Ja, want uh, toen, ze, toen ik s'avonds terugkwam... en haar op die vuilnishoop op die markt vond... Uh, uh, die kooi wel gered. Uh, ja, toen uh, dat geluid maakte... Naar na dat geluid heb ik haar genoemd. En uh, ja, die ogen die deden me zo, zo verschrikkelijk veel. Die pijn, die, die, die noodkreet die erin zat. Dus uh, ja, toen ik haar dus uh, met veel masseren en dwingen om niet in te slapen... Uh, in leven heb kunnen houden, gedwongen te, te drinken... ja, is het uh, eigenlijk begonnen. En toen zag ik dat die baby dan eigenlijk niet zoveel anders was als mijn kinderen. En iedere moeder kan je dat vertellen. Die weten wanneer hun kinderen buikpijn hebben... of wanneer ze uh, moe zijn ja, of wanneer ze honger hebben. Daar heb je geen woorden voor nodig. En dat bleek bij die orang-oetangs ook zo. Maar dat te voelde zijn. u ook zo? Ja, ja, je kon het precies Precies. Je kon precies aanvoelen. Je hebt, je hebt er echt niets voor nodig. Maar je moet er gewoon durven te voelen vanuit je buik. Dus heel onwetenschappelijk. Ik weet het. Antropomorfisme is natuurlijk ja. een van de grootste misdaden in de wetenschap. En, maar, en, en dat betekent dat je dieren uh, eigenschappen toedicht die bij mensen horen? Dat antropomorfisme. Um, ja. ja, nou, toedichten. Als het dus bijvoorbeeld over Oetje. Spreken. Kan ik kan misschien een verhaaltje vertellen. Um, toen ik haar uh, drie jaar lang niet had gezien. en Er waren branden geweest. En ik dacht van, oh jee, dat is niet goed gegaan in het bos daar. Uh, waar is ze toch? Toen kreeg ik opeens een bericht van, ja, Oetje is gevonden. En ze heeft een babytje. Toen ik meteen uit die vergadering weggerend met die officials. En naar het bos gegaan. En toen vond ik haar daar. Dan zat ze in die boom. En zag er behoorlijk anders uit. Lang haar en, en zo. En een babytje. En ik roepen: Oetje. En oh, Oh, en kwam ze naar beneden en ze omhelste me... en zo blij om het te zien. En eh, nou, Toen pakte ze dat babytje wat dus nog nooit een mens gezien had... wat, wat daar in het bos geboren was... en trok dat los van haar. En die baby wist niet hoe ze het had. En eh, drukte die bij mij in de hals om haar vast te houden. Hè? En dat eh, zij het meest kostbare wat zij heeft in dat oerwoud... Eh, durft te delen met mij, dat is één ding. Maar toen om ze uit te bomen. Wat ze nooit doet, pak wij bij de hand... en we wandelen daar door het bos een meter of twintig... en we komen bij een liquale palm. En zij bijt uit het midden van die palm een scheut... een beetje wit, die, hè, die je kunt opeten, en geeft dat aan mij. Maar op 23 mei 1992, toen ik die kooi opende... en zij daarboven schuddend op die kooi zat zenuwachtig niet... met die andere orang langs dat bos inging... Toen ben ik na een half uur daar naartoe gegaan... en heb ik haar aan de hand in het bos gevoerd en geaaid. En uh, toen heb ik met mijn Swiss knife een uh, blad afgesneden... van die Koalapan en haar gegeven. Dus ze deed hetzelfde als wat u had gedaan bij haar vrijlating. Niet toen, maar hetzelfde. Zij vertelde mij in mijn taal, in een abstracte taal... die ik kon begrijpen, dank je wel voor wat je gedaan hebt. En voor mij maakt het dan ook erg moeilijk... om dieren niet met heel veel respect te behandelen... Wat voelt u op het moment dat ze dat doet? Nou, ik heb gewoon janken daar in het bos. Van janken. Ja, het is, wat Ja, die realisatie, weet je. Ja, dat we... <laughs> u, u heeft het ja, niet weer moeilijk mee. U heeft het weer moeilijk mee, ja. Dus als ik zie van hoeveel orang-outangs achter tralies zitten, die kooitjes bij mensen, die alleen maar als statussymbool gehouden worden. Of... Uh, gegeten worden, als vlees en schedels verkocht worden... als diakantikiteiten, zelfs soms als prostituees gebruikt worden... ja, dan dat, dat kan ik gewoon absoluut niet, uh, niet aanvaarden Dus dan, uh, ja, dan word ik boos en dan uh, moet ik wat gaan doen. Dan... Maar dit, dit, dit is iets anders dan een, een um, maar professionele uh, boosheid. Ik zie echt aan u dat u... Dat het u echt iets aandoet. Het gaat me aan mijn hart, ja. Als je ook ziet wat er met die Dayak-gemeenschappen gebeurt... dan zie ik een grote parallel met wat er met de Orm-Utangs gebeurt. Die worden ook bijna, kun je zeggen, uitgeroeid. Hè? Hoe mensen daar hun gebieden inkomen, Hun land echt met bedrog en list... En conflicten veroorzakend stammen en families tegen elkaar opzetten... om dan toegang te krijgen tot dat land om de oliepalmen aan te planten... die niet alleen de bossen van de Ormoetans vernietigen... maar ook voor de lokale Daiaks Rampen veroorzaken. Ze hebben niet eens meer hout om hun langhuizen te repareren. Ze hebben geen vlees meer uit die bossen, geen medicinale planten. Ze hebben geen vis meer in de rivier. Ze hebben nu alleen nog maar overstromingen of ze kunnen die hele rivier niet meer passeren. Ze krijgen ziektes. Dus de hele... Maatschappij stort in elkaar door die verandering die daar grootschalig wordt ingebracht en die is zowel voor de mensen als de orang-oetangs uh, een, een ramp. Nou, daar moeten we wat tegen doen. Hm? Um, u, um, u probeert de dieren die u tegenkomt, de orang die u tegenkomt, te bevrijden. Um, en, en uh, als u ze, ik wil straks van u horen hoe, hoe, hoe dat bevrijden precies. gaat. Maar eerst even naar een, een fragmentje waarin u een, uh, uh, uit het programma De Reunie. Waarin u zat en waarin we zien uh, dat u uh, ook werkt met vrijlaatkooien. Kunt u kort beschrijven wat dat zijn? Ja, die vrijlatingskooien, dat, um, dat zijn van die grote kooien die we in het oerwoud neerzetten... waar we de dieren willen gaan vrijlaten... en waar we ze als een groep heen brengen. En dan krijgen ze daar eten en dan zien ze... oh, we zijn nog steeds met onze vriendjes. Ik wil een leuke omgeving. Ze raken weer gewend aan dat bos. En ze zien dat er iedere dag nog eten komt. En op het moment dat die groep tot rust is, dan kan die open. En dan kunnen die dieren rustig het bos in gaan trekken. En ze kunnen altijd terugkomen bij die vrijlatingskooi... om daar nog wat eten te vinden. En dan langzaamaan gaan ze zich wennen aan het bos en aan dat eten. Dit is de vrijlatingskooi. Een prachtig bos hier. Hier wennen ze aan de, aan de vrijheid. Ja, we hebben ze nu hier ongeveer twee weken in zitten. Oké. Okay. Kom maar, kom maar. Kijk, zij komt mij vlooien. ja. ja ook. Het, dat is dus om te laten zien van ja... Ik ga jullie niet uh, eruit jagen. Jullie zijn welkom hier, onze mannen. <lacht> ja, daar kunnen we nog zitten. Ja, mij. precies. Ik Dat is ze bij mij niet te doen. Ja. Heel veel vertrouwen is het ook. Ja. Ze heeft dus jarenlang aan een meterlange ketting gezeten. En dan vergeten ze nooit meer dat jij diegene bent die ze daar uh, ja, bevrijd heeft. Ja, dat was een fragment uit het programma De Reunie... waarin u uh, die, uh, door die kooi loopt. Um, u beschrijft net de, de, de vriendschap die u heeft gesloten met Oetje. Um, en, en, zij is niet de enige. Nee, vele, vele andere. 1.300, 1.300, zijn 1300 100, zeg 1.300, Orangutangs Inmiddels, ja. Dat zijn allemaal vriendschappen? Kun je dat zo zeggen? Niet allemaal. Er zijn er... een paar bij, van de 1300 zijn er drie orangutans waar ik echt niet doorheen kom. En dat ik denk, die zijn echt gestoord. Die zijn zo mishandeld en die er niet doorkomen. Maar het is ongelooflijk hoeveel van deze gefolterde slachtoffers, met sigaretten uitgemaakt en in een kooi gegroeid waar ze niet meer in konden bewegen, dat die dan toch nog zoveel liefde kunnen tonen en zoveel vertrouwen kunnen geven. Maar dus eigenlijk zijn het bijna allemaal uh, vrienden, ja. En is het niet moeilijk om een vriendschap te sluiten die bedoeld is om weer. Om, om, om weer afgebroken te worden. Om, om, om nee, maar die wordt niet afgebroken. Kwijt. Want uh, mijn oetje heeft nu net haar derde baby gekregen in het oerwoud. Dus over een paar weken ga ik haar weer opzoeken. Serieus? In haar oerwoudimodio. Ja. En dan weet ik zeker dat ze onmiddellijk weer komt... en dat het weer net als vroeger is. Maar na een uurtje, anderhalf uur... daar bij elkaar gezeten te hebben... en de baby te bekeken te hebben... dan gaan we weer ieder onze eigen weg. Dat weten we ook. Zij hoort in dat bosthuis. thuis... Maar die vriendschap, die blijft voor altijd. Als ik in het oerwoud loop, soms in, in het Maratensberg gedaan, en dan komt er in één keer een grote orangutang naar beneden. Wie zou dat zijn? En, en ja, die komt op je af, omhelst je. Hè? En ruikt nog eens even aan je, omhelst je nog een keer. Gaat weer die boom in. En dat's it. En dan later, weet je, heb ik een haar te pakken... en kijken, oh, verdomme, dat was Jimmy, wat leuk. Dat en, uh, dus ook die weten dat nog. Ze vergeten nooit een gezicht. We waren hier in Apenhul, uh, toen Karl, die grote ormoetang van Apenhul, 50 jaar werd. En uh, toen uh, vertelde Leo dat uh, die verzorgster, die hem 37 jaar of 40 jaar geleden voor het laatst gezien had, naar Zweden was verhuisd. En die kwam en die vroeg: Mag ik nog een keer zien? En onmiddellijk, Karl erop af. En je zag de emotie. En ja, dus ook. 40 jaar heeft geen enkele invloed op die gevoelens die ze hebben. Als je eenmaal hun een vriend bent, weet ben voor altijd. Voor altijd. Um. Hoe, u, u, u bevrijdt ze van die vreselijke situaties waarin u, u, u ze aantreft? Uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? U, u weet, er is ergens in een huis of in een tuin... staat een kooi met een oerang-oetang. Ja, we krijgen onze informatie voor het grootste deel eigenlijk door de kinderen. Door de scholen die we bezoeken. Scholen uit het binnenland die we ook uitnodigen. Om, in Indonesië? In Indonesië, uiteraard, ja. Om... Uh, te leren over de orang-oetangs... dat die belangrijk zijn voor het behoud van de biodiversiteit... dat ze ook medicijnen kennen, dat ze ook cultuur hebben... en dat ze een veel beter geheugen hebben dan wij mensen. Daardoor krijg je respect van die kinderen. En dan hebben vaak die kinderen uh, de neiging om ons dan te vertellen... ja, maar daar zit er nog eentje bij mijn buren. Er was zelfs een meisje uit uh, Bontang, die kwam uh, langs... en uh, nadat ze op bezoek was geweest, twee dagen daarna... kregen we een briefje van... God, het is toch eigenlijk wel helemaal te gek wat jullie daar doen. En eh, ik vind dat die orang oetangs gered moeten worden. Dus waarom kom je niet onze orang oetang ook in beslag nemen? Alleen vertel het niet aan mijn vader. Nou, toen ging de politie erheen. Nam die orang oetang in beslag bij dat meisje thuis. En die vertelde natuurlijk wel dat dat meisje het gedaan had. Dus dat meisje werd bestraft door die vader. Van hoe durf je ons te verraden? En Toen zijn we onmiddellijk erheen gegaan met een paar journalisten. Hebben we haar geïnterviewd, op de voorpagina gezet als... kijk, dit is hoe het nou echt zou moeten. En die vader die staat, oh jee, mijn, mijn, mijn dochter heeft dus eigenlijk het goede gedaan. En die man is toen bekeerd en die heeft toen ons geholpen... om zeven andere ormoetangst te redden. Dus het zijn die kinderen en dat netwerk die ons eigenlijk de meeste informatie en kansen geven om die ormoedtanks te redden. En dat, dat, dat, dat werk doet u dus in samenwerking met de lokale politie? Die, ja, die want, ja, alleen de, de bospolitie of de gewone politie... mogen die arrestaties doen, mogen die huisdoorzoekingsbevelen uitvoeren... mogen die inbeslagnames doen. Daar zit ook een, een heel legaal proces bij. Dan moet je doorheen voor iedere uh, inbeslaggenomen dier. Dus Vorige week hebben we in Noord-Solawesi weer... Acht van die zwarte macaken waar ik met Rob Campus in die kooi zat, uh, in beslag genomen. En één andere ondersoort, vier arenden, twintig was en twee grote slangen. En voor ieder van die dingen zit er een heel legaal uh, proces aan met al dat papierwerk. En zonder dat je samen met leger, politie en bospolitie daar naartoe gaat, mag je dat niet doen. En was dat eigenlijk makkelijk om de lokale overheden daarin mee te krijgen? Nee, dat is niet makkelijk. Hoewel, ho, hoewel je zou denken dat het zo evident is dat die dieren misbruikt worden. Ja, maar vaak is het juist dat ze bij de politie... of bij het leger, of bij de hoge ambtenaren... of de rijke Chinese handelaren of de artiesten thuis zitten. Het zijn allemaal mensen met geld, allemaal mensen die eigenlijk weten wat de wet is. En die hebben allemaal connecties. En die gaan je ook bedreigen en uh, niet leuke dingen doen. Dat dus, is u overkomen? Uh, nou ja, ik heb ook weer op de borst bocht... gehad gaat... tot toe En ga weer de op de borst Ik heb ook gespuugd van... Uh, jij christelijke witte hond, ik ga hier afmaken. Een kolonel uit het leger, een samarinda. En dat soort dingen maak je uh, nog heel wat andere onplezierige dingen. Maar goed, daar... Um, als je dus weet waar je het voor doet, dan, dan is het dat uh, waard. Maar, maar waarom, waarom hebben die mensen een aap in huis? Gewoon omdat ze het kunnen. Gewoon show off. Die zien niet in die ormloedangzaam. statussymbool. Orm orm ja, het is een statussymbool. Ja, echt een statussymbool. Ze zijn natuurlijk handelaren, maar die mensen die ze thuis hebben... die hebben ze echt als statussymbool van... kijkers. ik kan dit maken. Uh, en ze weten... Dat het verboden is. Maar ze, ja, helaas, mijn land is nog steeds erg corrupt. We moeten nog heel wat werk verzetten. om tot een eerlijkere maatschappij te komen. Dus mensen met geld komen vaak weg met hele erge dingen. We gaan straks uitgebreid doorpraten. Maar het is bijna half acht. Tijd voor een overzicht van het nieuws. Gelezen door Juris Dubinitsky. Radio 1: Het NOS-journaal. Bij een aanslag in Afghanistan zijn vier militairen van de internationale troepenmacht gedood. De dader is waarschijnlijk een Afghaanse politieman. Uit welk land de omgekomen militairen komen is niet bekendgemaakt. Dit jaar zijn in Afghanistan al 51 buitenlandse militairen gedood door Afghaans veiligheidspersoneel. De samenwerking tussen de buitenlandse militairen en de Afghanen is daardoor onder grote druk komen te staan. In Chicago is een aanslag met een autobom voorkomen. De FBI heeft een man van 18 opgepakt in een undercover operatie. De politie kwam hem op het spoor doordat hij op internet anti-Amerikaanse propaganda verspreidde. De man wilde een autobom laten ontploffen in het centrum van Chicago, maar de undercover agenten hadden hem voorzien van een nepbomauto. En in Arizona zijn naast een gecrashed vliegtuig drie lichamen gevonden. Er wordt van uitgegaan dat het de twee Nederlanders en de Amerikaan zijn. van wie het lesvliegtuig sinds donderdag werd vermist. Het toestel is in onherbergzaam gebied tegen een rots gevlogen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. In de kustgebieden begint de dag plaatselijk met wat lage bewolking. Elders schijnt vanochtend de zon. Vanmiddag wordt de zon in het hele land afgewisseld door stapelwolken. In het westen en noordwesten kan dan lokaal wat lichte regen vallen. Bij een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind... wordt het 17 graden op de Wadden tot 23 graden in Limburg. Vanavond en vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe... en blijft het meest droog. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen is het overwegend bewolkt en valt af en toe wat regen. Alleen in het zuidoosten van het land blijft het droog en is er ruimte voor de zon. De middagtemperatuur ligt morgen rond een graad of twintig. Na morgen doet de temperatuur een stap terug. Met gemiddeld 16 graden is het aan de koele kant. Af en toe valt wat regen, maar soms is er ook ruimte voor wat zon. U luistert naar Dit is de Zondag met Kiva Alouche. Goedemorgen als u net inschakelt. Fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het uh, eerste half uur, vanaf zeven uur, heb ik gesproken met Willy Smit... over uh, zijn gevecht om de orang oetang te redden... uit de meest erbarmelijke situaties. En we hebben het gehad over hoe hij zich dat aantrekt. Uh, en tijdens het nieuws heeft Willy hier voor mij een, een laptop opengeslagen... en uh, kijken we naar een foto. Willy, wil je beschrijven wat we daar zien? Dit is een uh, hele bijzondere foto die ik uh, twee maanden terug gekregen heb van een uh, journalist die in het Songe Wine gebied, waar ik Oetje heb vrijgelaten, Oetje tegenkwam met haar derde baby en haar eerste dochter. Hij heeft dus ook gevraagd of hij de dochter mocht benoemen. Leika heet ze dus nu. En ik ga dus binnenkort op kraambezoek. <laughs> en dan zal ze u weer herkennen. Absoluut, absoluut. Hoe lang geleden is het dat u haar van die markt heeft gered? Dat uh, was in oktober 1989, 23 jaar geleden. Ja, en, uh, dat doet er helemaal niet toe. Dus ze is nu waarschijnlijk uh, 26 jaar oud. Dus nog helemaal in de kracht van haar leven. En uh, ik zal haar nog vele tientallen jaren blijven bezoeken. <laughs> Hoe ho, ho, oud worden Orang -Utans? In het uh, bos weten dat er in uh, Katambe in Sumatra eentje zit die 60 is... en nog steeds nakomelingen heeft. Dus uh, in dierentuinen worden ze meestal niet zo oud. Er zijn er een paar die 60 worden. Maar in principe zouden ze even oud moeten kunnen worden als mensen. Mensen ja. we hebben vroeger ook maar... in de middeleeuwen hadden ze maar een gemiddelde levensverwachting van 30 jaar. En uh, nu is het veel hoger geworden door... Alle andere omstandigheden, het hetzelfde als mensen eigenlijk, zelfde zwangerschapsperiode, zelfde hoeveelheid tanden, zelfde asymmetrische geuren, dezelfde bloedgroepen, en dezelfde hoeveelheid haren, ook al zijn ze een beetje dikker en langer als bij ons. Maar er zijn eigenlijk heel veel verwantschappen. Hm. En, wat, en, en wat betekent dat? U, u somt een heleboel eigenschappen op die wij dan ook hebben hm. bij mensen. Ja. Wat, uh, wat wilt u daar eigenlijk mee zeggen? Waarom zouden we dan ook niet? Uh, een beetje achter die ogen van de oram oetangs mogen kijken. En als ik dan wat ik ervaren heb met die oram oetangs hoe ze delen, hoe altruïstisch ze zijn... dan denk ik, dat zijn toch echt hele goede wezens... die het ook recht moeten hebben om in hun bos te overleven. Ja. Um, u was bevriend met prins Bernard, uh, las ik. Ik kwam ja. gewoon bij u op bezoek en u bij hem... Ja, hij is uh, drie keer bij mij in Indonesië geweest voor drie dagen. En ik ben ook heel vaak op uh, Paleis Soestijk uh, langs geweest. Dat was, uh, was heel leuk. Als hij dan kwam, de doktoren zeiden van... nee, u mag nu echt niet meer gaan, hoogheid. En dan gingen we die trappen af en in het oerwoud. En ik zag ook, oh, en begint hij weer te hijgen met zijn uh, halve long, uh, die hij maar had. En, uh, oh ja, en dit bloemetje, zus en zo en begon ik weer wat te vertellen. En dan was hij weer op kracht en gingen we verder. En als hij dan uit het bos kwam, zei hij... Van, zie je wel, die doktoren, daar klopt niks van. Ik ben nog kerngezond als ik hier ja, ja. in het bos kan ja. lopen. Ik, heb, ik ja. heb het zelf altijd heel vreemd gevonden... dat, dat prins Bernhard werd gezien als een, uh, uh, als een, uh, als een dierenliefhebber. Ik, we weten van zijn werk bij het Wereld Natuurfonds. Terwijl hij ondertussen ook iemand was... die, die grote, machtige olifanten neerschoot. Hoe, ja, hoe werkt dat dan? Ik heb het daar uh, eigenlijk niet over gehad met hem. Maar ik weet wel, als we bij de orang zeiden... dat hij met tranen in de ogen stond. En als ik uh, op leis steek was... ik zeg, ja, dit, dit zou er moeten gebeuren. wacht. En gelijk pakt hij die telefoon, belt die minister op. Zelfs een keertje, Jeroen, je moet Willy even ontmoeten. Jeroen van der Vier van Shell. Dat deed hij zo. Dus hij stond er echt achter. Hij gaf ook persoonlijke, van zijn eigen geld, ondersteuning. Dus ik weet wat ik gezien heb, dat hij echt van dieren hield. En ik heb eigenlijk altijd wel eens willen vragen... maar toen ik hem de laatste keer zag, twee weken voor zijn dood... toen, toen was dat niet meer de tijd. Nee, nee. Uh, wij hebben ter voorbereiding op dit gesprek wat rondgebeld en gesproken met uh, de voorzitter van de Orange, uh, orang Oetang Outreach Nederland, organisatie Jan ja. precies die, u, uh, die uw werk steunt. Uh, die omschrijft u als een genie. Ja, dat moet hij zelf weten. Uh, maar, maar bent u een beetje een willy-wortel? Een, een, een uitvinder? Ja, ik heb duizenden uitvindingen inderdaad. Van alles. Van wikkelmachines tot uh, windmolens, tot ja, noem maar op. Ja. maar wordt een beetje verlegen van dat, dat compliment van een genie van, uh, van die voorzitter? Nou ja, ik, uh, ik doe gewoon wat ik doe. en uh, That's it. Ja. En, en, en dit is een beetje een opmaat naar het, het, het volgende onderwerp... wat ik met u wil bespreken, de mm -hmm. suikerpalm. Um, uh, de gemiddelde, uh, gemiddelde Nederlander heeft niet echt een idee van wat een suikerpalm is. U heeft een, uh, u heeft een plaatje van zo'n uh, zo plant. Mm -hmm. um, en misschien kunt u, uh, terwijl u hem op de laptop ja. opzoekt... vertellen mm -hmm. wat voor een plant het is... Suikerpalm is een hele bijzondere palm. Hier heb ik een plaatje van een orang-oetang naast een suikerpalm. Dat zul je niet zo vaak zien, want deze palm groeit niet in oerwouden. Hij kan maar 72 bladeren krijgen, dan houdt hij op met groeien. Dus hij kan eigenlijk in een oerwoud nooit het licht bereiken... en vruchten dragen en daar zich vermeerderen. Hij kan ook niet in open land groeien. Hij moet in een gemengd laag bos groeien. Dat betekent dat het eigenlijk alleen waar zwerflandbouw wordt gedaan... waarna het branden en het planten van groenten en rijst een bos opgroeit... dat daar die suikerpalm groeit. En van nature groeit die op landverschuivingen. Deze palm heeft al 65 verschillende soorten producten. En de meeste mensen gebruiken hem eigenlijk als voedselplant in het verleden. Voor het palmhart, als groente, die vruchten, de sago uit de stam, de honing, de suiker... De larven, die, daar was hij meestal voor gebruikt. Maar als die palm getapt wordt, produceert hij zulke grote hoeveelheden. Wat is wat trouwens getapt wordt? Ja, je hebt van die bloemstengels die aan deze palm groeien. Even kijken of ik daar een plaatje van heb. Ja. En die bloemstengels, die moet je bekloppen en heen en weer schudden en op precies het juiste moment, werkelijk bijna op het uur, nauwkeurig afsnijden. En dan komt er een stroom van sap aan. En dan snijd je iedere dag een millimeter van die meterlange stengel af... waardoor je de wond openhoudt... en dat er dan alleen suikersap drupt. En dat suikersap is natuurlijk het resultaat van de fotosynthese. Het is dus een beetje water, een beetje CO2 en wat zonnelicht. Dus op deze manier hoef je niet organen te oogsten... waarmee je ook allerlei waardevolle voedingsstoffen... uit de bodem verwijdert van dat bos... En je oogst eigenlijk alleen zonlicht. Dus je gebruikt dat bos nu als een fotovoltaïk cel. Nou, en dat is dus echt duurzaam. Bovendien heeft die wortels die ontzettend diep in de grond gaan... en mineralen naar de bladeren kunnen brengen... waar andere planten ze niet kunnen halen. En als die bladeren weer op de grond vallen... verrijkt die die bovenlaag van de bodem weer. Dus het is een hele duurzame manier van produceren. En als we kijken van... Kunnen we, kunnen we intussen de. de ja. Voor de luisteraars met een computer. We, we laten de foto's ook op de webcam zien. Ja. Ja, ja, dat was de suikerpalm. We ja. net even. Ja, en hier hebben we dus nu bij die Dayaks. het een nieuw ecologisch longhouse aan het bouwen. En bij die Dayaks hebben we dus allemaal suikerpalmen aangeplant. Een wat, wat, Dayaks is een stam, hè? Uh, ja, de Dayaks, staan bekend voor vroeger als de, de koppensnellers van Borneo. En uh, ja, ze zijn bijna allemaal uh, christenen. En uh, deze diaks leven erg in uh, balans met uh, de natuur. Het bos is voor hen medicijnen, brandstof, energie, het is alles. Uh, een beetje zoals uh, de manier waarop uh, de orangotans ja, ja. <laughs> leven, wederom. En um, die hebben dus die suikerpalmen al. En wij, uh, maar ze wonen nu heel diep in het binnenland waar de uh, brandstofprijzen ontzettend hoog zijn. Wat wij nu doen, is middels hulp van een paar stichtingen... die liever niet genoemd worden. Gewoon kleine stichtingen, gewoon altruïstisch werken. Eh, die mensen eh, helpen om trainers, boeren uit andere gebieden... die wel dat tappen, beheersen... om die kennis ook naar die Dayaks te brengen. En dan kunnen ze uit dat suikerwater kunnen ze laten vergisten... en daar ethanol uit destilleren. En dat maken we met pastoor Jacques Maassen en broeder Piet. Dat zijn twee oude missionarissen die in het binnenland van Borneo wonen... Nou, en eh, leren we die mensen hoe ze die ethanol zelf kunnen maken en als vervangingsbrandstof kunnen gebruiken om mee te koken. Dat dus is eigenlijk de uitvinding die u, die u gedaan heeft. Nou, nog, nog wel een paar andere. In het, op een groter model eh, zit er een patent op, eh, ook. En eh, wat ik dan probeer in te zetten via ethische eh, investeerders. Maar, maar wacht, ik, u zei net, in een wijze, in een, in, een in een heel terloops een aantal stichtingen die liever niet genoemd willen worden. Ja, dat ze zeiden van ja, want anders gaat straks iedereen op ons springen, ons aanspreken. Dan krijg je hopen, uh, voorstellen en wij bepalen liever zelf waar we het zoeken. En dat het nog behapbaar blijft, want het zijn alleen maar vrijwilligers die in die stichtingen werken. Die dat naast hun werk moeten doen. Dat dus om okay. heel praktische redenen. Okay. Ik heb een aantal keren gezegd uh, in deze uitzending dat uh, u de oplossing heeft voor het voor het energievraagstuk in de wereld. Dat is, dat is wat u daarnet beschrijft. Het, het omzetten van, van die suikersappen uit die suikerpalm in ethanol. Dat is één pathway. En er zijn meerdere dingen. Je kunt dus bijvoorbeeld ook platinum-gebaseerde katalytische conversie doen naar waterstof. dat, dat is een prachtige Als... zin waar ik helemaal niets van begrijp. Nou, je kunt er ook uh, waterstofgas uitmaken. Ja? En je kunt zelfs met uh, bepaalde algen die in het donker groeien. kun je die suikers omzetten in vetten. En die kun je dan ook omzetten naar brandstof, zoals diesel en zoals, uh, jet fuel, hè, vliegtuigbrandstof. Is, zijn er serieuze, grote multinationals die denken, kassa? Die zijn er. En die hebben we nu. Op dit moment ben ik dus ook in Nederland voor een uh, due diligence van een consortium van drie hele grote ethische investeerders. Die nu... ja, due diligence is uh, uh, ja, een, een onderzoek naar de ze hebben dus zakelijke gezegd, haalbaarheid. Ze hebben gezegd, wij willen dit doen. Uh, we willen nu kijken of er nog echt alles uh, klaar voor is. De laatste puntjes op de i. En als uh, die goed bevonden worden... dan komt er een hele grote investering. En dan gaat dit bedrijf, Tepergie, gaat dan echt zich inzetten... om 100 miljoen hectare bos te herbebossen. Kritische landen her te bebossen met gemengde bossen... die voedsel en energie moeten opleveren. Dat is de doelstelling van dit bedrijf. Dus ja, dat is heel spannend wat er nu gebeurt. Dus ik hoop over in december een goed bericht te hebben. En dan, gaat, dan gaan we echt groots... Ja, van dit, dit we, en we hebben product. En we zijn nu al begonnen met 172.000 hectare. Dat gebied is nu al verkregen, vernietigd uh, land. En daar zijn we nu al begonnen om die herbebossing te doen... als voorloper op uh, dit agreement. Dus die gaat sowieso door. En hoe lang gaat het dan duren voordat ik suikerpalm in mijn auto... Um, tank. In de auto zal nog wel eventjes het duren. Want de suiker is ook kunnen heel gaan gezond en die wordt ook hier in, de, in Nederland in allerlei winkels en supermarkten als Jumbo verkocht. Dus die suiker levert meer op voor de lokale boeren die dat tappen. En daar gaat het ons om. Want als je werkgelegenheid daar creëert, bescherm je daarmee indirect de bossen. En daarmee het klimaat en de orang sfeer dus uh, dat uh, is de eerste reden. Als we grootschalig gaan werken... dan komen er dergelijke grote hoeveelheden suiker uit. Wel drie keer zoveel energie per hectare per jaar... als de oliepalmen kunnen produceren... dat je dan inderdaad naar die massa-afzet moet gaan... en als brandstofvervanging. En is dat is dat Dat zal over een heeft? jaar of zeven, denk ik. Naar mijn okay. schatting het geval zijn. Nou hebben we het heel vaak over CO2-uitstoot... als het ja. gaat om de... Het produceren van energie is... Ja. Dat, dat lijkt mij met dit product net zo erg als met... Nee, dat is de andere het niet. Fossiele nee. niet. Nee, want als we dus bijvoorbeeld, Dit is zo'n minifabriekje wat we Village Hub noemen... wat ik uh, uitgevonden heb, waarbij we uh, al die emissies minimaliseren. We beginnen dus met sap in deze fermentorvaten. We maken een soort bier van, er komt alcohol in, fermenteren. Mm -hmm. Door de rotting. Die, die CO2 die eruit komt, die gaat in deze groene vijver, in de algen... Die algen nemen dan overdag die CO2 op. En die algen worden dan voer voor die koeien hier, in de stal, hierachter. Okay. En dan heb je dat de gisten onderin zitten. Die worden ook voer voor die koeien en die varkens in die stal daar en dan heb je nog een fractie over waar de ethanol in zit en een zuurige massa met de nutriënten die wordt gedestilleerd via deze distiller. dan hebben de mensen dus brandstof mee te koken, auto's te rijden, energie op te wekken in uh, generatoren. Het, het blijft toch een brandstof. Er gaat toch verbranding plaats. Ja, maar in moment. die brandstof die komt uit het suikersap en dat suikersap komt uit zonlicht. Dus wat je eigenlijk gebruikt is zonlicht, wat je ook weer terugbrengt. En toch gaat in dit systeem, via die diepe wortels van de suikerpalmen... permanent, of 6000 jaar, koolstof de bodem in. We maken hier ook energie uit een soort houtskool waarvan we actieve kool maken en dan biochar. Dat is een, een, een organische stof die we voor duizenden jaren in de grond kunnen stoppen... en die het gebruik van uh, kunstmest vermindert. En daardoor heb je ook dat er weer CO2 bespaard wordt. Bovendien halen wij nu voedsel en energie uit dezelfde bossen... waardoor er weer minder landbouwgrond nodig is, waardoor je ook echt... CO2 bespaart. En als je ethanol gaat gebruiken als brandstof... heb je niet al die koolstofdeeltjes die de lucht ingaan. En de derde reden zijn voor de zeespiegelstijging... door het donker maken van ijsvlakken en sneller smelten. Dus dit is een echt carbon positieve oplossing. En u bent er ook echt heel gepassioneerd over, zie ik, <laughs> uh, zie ik aan u. De, de, de, de foto en de andere foto's zijn uh, uh, natuurlijk voor de luisteraar... ook te zien op onze website www.eo.nl Dit is de zondag. Wij vragen uh, elke week een dichter om een gedicht te maken voor onze gast. Uh, de dichter bij de, bij, de, bij de Zondag is dat uh, vandaag. En uh, die uh, dichter, Menno van der Beek, die heeft dit gedicht geschreven. Dichter bij de Zondag. Semba Young. Een gedicht voor Willy Smits. Borstbeschermer. Duurzaam landbouwer. Een vriend van prins Bernhard, een vriend van orang oetangs Zembayang. De hemel is een regenwoud met suikerpalmen... waar orang oetangs veilig zijn. Kalm en ontspannen zweeft Willy Smits boven de bossen. Nergens rookwalmen of kale stukken grond. Geen kettingzagen, ongezien de omgekochte ambtenaren... en nooit meer opgejaagde diep oranje bosbewoners. Sint Bernhard bidt voor ons... Wij hebben bossen nodig en duurzaam hout en banen voor de Indonesiërs. En vriendschap met de apen en ons dagelijks brood. Maar niet met margarine waar een oerborst voor gestorven is. Menno van der Beek met een gedicht over uh, mijn gast, Willy Smits. En dat gedicht is vanaf morgen na te lezen op onze website, eo.nl. Dit is de zondag. Willy, uh, klopt de beschrijving van de hemel zo? Uh... Of het de hemel is, daar hoort ook nog een beetje geluk bij. En dat mensen nog in een gemeenschap leven waarin ze elkaar helpen. Ja, en ja, niet dat egoïsme domineert hè, met de moderne technieken. En, en zie je dat er toch steeds meer individualisme komt. Ik, dus als dat, die component er ook nog in zit, dan ja, dan is het de hemel.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 Everything will be alright. Met words. Uh, was dat. Willy Smits, mijn gast. Uh, we hebben de afgelopen... Uh, 50 minuten gesproken over... over uh, suikerpalm. We hebben het gehad over... de orang oetang uh, en, uh, en uw werk daarvoor. En uh, terwijl de muziek net te horen was... keken wij samen nog door uw, uh, door uw laptop. En wij kwamen bij de foto van een spinnetje. Uh, een heel mooi... Uh, oranje uh, en zwart uh, beestje. Een heel groot schild op, op zijn rug. En toen we daar voorbij kwamen, zei u... En hier is het allemaal doorgekomen. <laughs> ja, uh, het klinkt misschien heel raar. Maar we zaten daar te baden met die dayaks In In die in het water. prachtige rivier in het oerwoud. En... Uh, ja, toen praten we erover dat we eigenlijk dit project dus in gang moesten zetten met die traditionele hoofdman. En in één keer landde dat hele kleine spinnetje, een hele dunne draad, bovenop mijn hand. En die man die ging, die werd uitzinnig. Fantastisch, dit is het. Ja, en we gaan terug naar het dorpfeesten en iedereen vertellen: van de messenger, hun, hun berichtgever uit het oerwoud, had nu verteld dat dit de verbinding werd en dat dit de oplossing werd. Dus dit kleine spinnetje is nu. Uh, eigenlijk heeft ons het 100% vertrouwen van die stam in dat dorp Tembak uh, gegeven. En uh, dan kunnen we nu ook nog eens gebaseerd op het vertrouwen. wat pastoor Jacques Maassen daar heeft bij die mensen. En kunnen we nu dit project echt met 100% ondersteuning van de bevolking uitvoeren. Dat is mooi. Ja. Nou, nou klinkt dit uh, uh, allemaal heel erg prachtig. Maar u heeft vast ook offers moeten brengen. Dit, dit, dit heeft u ook iets moeten kosten. Het, nou, het betekent dat je gewoon heel veel uh, moet werken. Dat je echt uh, doorzettingsvermogen moet hebben. Want uh, ja, er gebeuren veel dingen. Je krijgt natuurlijk heel veel uh, teleurstellingen uh, te verwerken. Kom je met een prachtige oplossing en dan komt er weer... Zo'n corrupte official die het gewoon helemaal vernietigt. We hadden daar een prachtig stuk oerwoud in centraal-Kalimantan beschermd gekregen. En dan toen er een nieuwe gouverneur was, die dwong gewoon af bij de hogere heren in het bestuur van nee, dat gaan we vervangen. Het wordt alleen maar beter. Maar dan word je bedrogen. En dat bos verliest een heleboel van zijn areaal en, en de mogelijkheid om mensen en. Dieren te helpen. Dat soort dingen uh, ja, zijn eigenlijk wel slag en inschering. Maar als we nu een manier kunnen vinden waarop we goedkopere energie, goedkopere vetten en andere producten kunnen produceren uit een duurzaam bos. Kijk, als je daar meer winst uit kunt maken, dan zal het geld ook eens een keer wat goeds gaan doen. En ja, dus met die visie in het uh, verschiet uh, is het natuurlijk alles de moeite waard. Nou, woont u al tientallen jaren in Indonesië. U uh, heeft een Indonesische nationaliteit. Ja. Wordt u ooit echt Indonesiër? Nee, nooit. Maar ik ben wel bijvoorbeeld deel van de regering geweest. Hè? Persoonlijk adviseur van de minister van Bosbouw. Er is dus een heleboel van die wetten voorbereid... voor natuurbescherming en herbebossing. En uh, dat kon dus wel. Dus ik kan wel veel bereiken. Maar je moet je natuurlijk wel... Uh, op een goede manier instellen. Als ik bij de minister kom, zeg ik... minister, hier heb ik een voorstel. Prachtig, zus en zo. Uh, kan ook dit doen. Net wat beter. Of we doen nummer drie. Uh, maar die was dan altijd wat minder. En dan zei die minister, ja, dus wat moet ik nou doen? Ik zei, ja, maar dat is toch uw keuze. Ik mag toch alleen uh, dingen aanleven. We gaan nummer twee doen. En dan liepen die dingen ook. Dus je hebt het niet nodig om anders uh, te zijn. Als je weet hoe je jezelf positioneert... Uh, in maar daar eigen... moet je dus over nadenken. Als blanke. Dat kun je toch ook voelen. Je weet toch ook dat mensen gewoon zelf een betrokkenheid willen hebben. Dus als je jezelf niet voorop zet... en als je probeert in eh, het gedachtenleven van die mensen eh, te gaan... en die, hun cultuur en achtergrond te begrijpen... dan is er nog heel wat te doen. Dus daarom hoop ik ook dat we meer bruggen kunnen bouwen. Dat we veel van die kinderen, wat Jean dan ook doet... met zijn Global Tears naar Indonesië komen. Die kinderen die in zo'n Dayak-dorp wonen... die krijgen in één keer zo'n beter begrip van... Dat zijn de problemen van de wereld. Dat zijn de verbanden tussen ons consumptiegedrag... en wat er hier in het oerwoud gebeurt. Dus als we die bruggen, die, die culturele uh, verständnis uh, kunnen ontwikkelen... Ja, dan denk ik dat we ook veel meer kunnen bereiken in de wereld. Maar u, de, het werkt niet tegen u dat u... Die blanke bent die je ze even komt vertellen hoe het zit. De man met nou, het morele concept. Ik maak gebruik van. Hè? Want uh, nou, nu, ik, ik zeg tegen Indonesiërs. Ja, hoor eens even. Ik ben meer Indonesiër dan jou. Ik heb er verdorie voor gekozen. Ik heb uh, alles in Nederland uh, opgegeven, die zekerheid. Jij bent hier toevallig geboren. Oh, dat is te knipperen. Hè? En ik ben dus geen kolonialist meer. Ik ben nu een nationalist. Hè? En ja, ik uh, doe het. Uh, voor waar ik in geloof. En u bent met, uh, met, met Indonesisch royalty getrouwd. Nou ja, stamleidster, ja. ja. Dus uh, we hebben inderdaad uh, het vertrouwen gekregen... en het gaat er inderdaad om op de manier waarop je met uh, mensen omgaat. Ik vond het hartstikke leuk om u vandaag op bezoek te hebben. Dank u wel, lief. Um, u, u inspireert zelf mensen. Wie inspireert U? Ik heb natuurlijk tientallen promovendi... die nu ook al op uh, hele hoge posities in de Indonesische regering zitten. Ik heb, uh, maar wie inspireert u? Wie is uw, uw inspirator? Mijn inspirator, ik zou zeggen, dat het is de natuur. Oetje? Oetje onder andere. Uh, maar het is echt de natuur. De mooi, hoe alles zo perfect eigenlijk samenhangt, uh, ja, dat, dat is wat mij inspireert. En die balans, die moeten we bewaren. En die zijn we nu aan het verstoren als mensheid. Oké. Okay. Um, ik heb hier het uh, Dit is de zondaggastenboek En onze gasten schrijven erin hoe hun ideale zondag eruit ziet. Wat heeft u opgeschreven? Kunt u dat kort oh, deze, samenvatten? Um, voor mij is de ideale zondag om uh, ochtends, als de zon opgaat uh, te vertrekken naar de bergen, de bossen. Want dan werken de boeren niet. Die zitten allemaal in de kerk. En dat zijn de momenten uh, waarop ik van de natuur kan genieten. Daarna koffie thuis. En dan is het tijd voor de kleinkinderen. En dan s'avonds uh, ga ik nog wat lezen voordat ik ga slapen. Dat is mijn ideale zondag. Dan wens ik u uh, nog veel van die ideale zondag. Willem Smit, hartelijk dank. Uh, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van uh, Dit is de Zondag van Vandaag. Wilt u het gesprek terugluisteren, ga dan naar de website eo.nl/slash dit is de Zondag. Straks na 8 uur op deze zender Vroege Vogels. En dat programma werkt vandaag samen met OVT tot 12 uur. Menno Bentveld, wat gaat daarin gebeuren? Goedemorgen. Ja, Winnie laat zich inspireren door de natuur. Maar dat doen wij natuurlijk ook. Uh, je zei het al, samenwerking tussen Vroege Vogels en OVT. We zitten hier in Kasteel Groeneveld in Baarn. Dat na een uh, enorme renovatie vandaag officieel weer geopend wordt. Het is ook het, uh, het, uh, het festival van het goede leven vandaag. We duiken de natuur in, maar ook de geschiedenis. Want ja, we zitten hier in een prachtige zaal, de loge. Het ademt hier allemaal geschiedenis. We gaan naar Zolder, we gaan naar de kelder. We gaan het allemaal doen. Tot zo. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie. Heer Raakwijs. Dit is een geel wel wel spel. De vlag ging niet omhoog. AZ Roda. Daar plotseling staat hij vrij voor de goal. En daar is de 2-1. utrecht PSV. Moet wegdraaien. Inschiet de 1-0. En Groningen Vitesse. nu ze met een schot uit de tweede lijn. En ook de EK honkbalfinale Finale Nederland-Italië. Het WK Wielrennen. Motorsport en Davis kaptennis Tennis. LOS langs de lijn vanmiddag van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.